met het nos Journaal. Een bergingsbedrijf gaat vanmiddag proberen om het gestracht schip bij Wijk aan Zee los te trekken. Het 155 meter lange schip liep vanochtend vroeg vast in het zand, een paar honderd meter uit de kust. Het schip is niet geladen, maar er zit wel stookolie in. Onderzocht wordt of er olie is gelekt. Op het strand in Wijk aan Zee staan tientallen schoolkinderen. Ze hebben van hun scholen vrijgekregen om het vastgelopen schip te bekijken.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 In Purmerend lijken de grootste problemen rond het gaslek voorbij. De gasleiding is afgesloten en daardoor is het gevaar voor een explosie geweken. Rond half tien vanochtend sprong er een gasleiding bij graafwerkzaamheden. Uit voorzorg moesten een paar mensen uit hun huis. De omgeving blijft nog enige tijd afgesloten. Eerst moet het gaslek worden gedicht.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 De Rijksuniversiteit Groningen zoekt een nieuwe eigenaar voor een 20 meter lang skelet van een finvis. Doortje de finvis werd decennia lang gebruikt voor colleges biologie, maar moet nu weg omdat het faculteitsgebouw is verkocht. Maar de universiteit heeft nog niemand kunnen vinden die het skelet wil hebben. Het universiteitsmuseum hoopt het skelet van Doortje de finvis alsnog te kunnen slijten aan bijvoorbeeld een museum. Het weer dan nog. In de loop van de middag minder bui en iets vaker zon. Temperatuur 5 graden in het oosten en 7 graden aan de westkust. Morgen en ook zondag bewolkt en regenachtig en iets hogere temperaturen. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 naar Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3. En de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 5. De rechterrijstok is daar dicht vanwege een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stem die heel zachtjes aan me vraagt: Ben je al wakker? Kom je gezellig mee naar beneden? Moet je straks werken of?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 Over de zeven op zondagmorgen Hoor ik de voordeur heel zachtjes open gaan Dan val ik gerust in slaap. Ze is thuis. Ik was er even op gaan halen Maar ze hadden gevraagd of ik er niet wilde gaan staan Ze vindt nu ineens haar weg naar huis.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 ik lijk me zien maar voelen dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek dus als je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, eh hey, hey, eh hey, hey. Ik neem je mee, eh hey, hey, eh hey, hey. Ik neem je mee, eh hey, hey, eh hey, hey. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey.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 Ik lijk misschien wel goed, doordat je weet wat ik me voel. Eigenlijk was als misschien, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ei, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ei, hey, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee. Gevoelens heb, oh. Terwijl ik nu alleen maar denk: ah, wat zei je zin Zeg je wil. Sta op Zeg wat je Sta Ik, ik neem je mee. mee. Neem je mee op reis. Neem je mee.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 But they just kept on walking. Forward. I'm <laughs>